Op het WK roeien heeft de Nederlandse Vrouwen 4 zonder een bronzen medaille gewonnen. Het oranje viertal bestond uit Bianca van Dorp, Olivia van Rooyen, Elisabeth Hogerwerf en Femke Dekker. De Vrouwen 4 zonder is een niet-Olympisch nummer. De belangstelling ervoor op het WK in het Sloveense bled was beperkt. Er hadden zich maar vijf boten ingeschreven. Het weer zonnig, temperaturen 24 graden aan zee... tot een graad of 28 in het zuiden. Later vooral in het westen kans op een regen- of onweersbui. Morgen meer bewolking en grotere kans op regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium. Het cultuurprogramma van de AVRO met Jan Mom. Welkom terug. Bij Opium tot 4 uur hoort u Bas Heine over de toekomst van de roman Liederweide Paris... over nieuwe boeken van buitenlandse schrijvers. Rick Clownsbach, als hij het haalt, wat hij heeft pech onderweg... hoorde over zijn nieuwe dikke roman Man-Meisje-Dood, Man, Meisje zo heet hij... Uh, en natuurlijk ook weer prachtige Portugese vaardu... vertolkt door de Nederlandse Daisy Corea. Uh, en de 80 seconden, een, een nieuwe talentvolle dichteres, hoort u zo direct. Maar eerst een klein relletje in de wereld van de literatuur... want de boekenbeurs in Peking staat dit jaar in teken van Nederland... en dus heeft ons land een aantal schrijvers afgevaardigd. Ramzi Nasser, Adriaan van Dis, Bernlef, Anna Enquist bijvoorbeeld... Dat is heel leuk, maar nu wil het geval dat China nog een aantal schrijvers in het gevangen heeft zitten... dat ook een aantal schrijvers huisarrest heeft gekregen... omdat ze niet naar die boekenbeurs mogen of geen contact mogen leggen. En dus vroegen Amnesty die schrijvers een button op te doen. En dat weigerden ze. Uh, Bas Heine en de Pagin, hier aan tafel. Uh, wat vinden jullie daarvan? Bas, om te beginnen? Ben ik eerst? Oh. Uh, nou, ik vind het lastig. Om, als je, ja, het is heel makkelijk om uh, moreel uh, op, je, op de troon te gaan zitten en oordeel uit te spreken over schrijvers die hun mond niet over durven doen, terwijl ze hè, wel in de omgeving zitten waar het gaat om het, om het woord, en dan het liefst het vrije woord. Uh, dus, maar, ik, er zit ook een soort gretigheid in om die mensen onder druk te zetten. Ze moeten dit, ze moeten dat. Nou, ik zou zeggen, dat moeten ze zelf bepalen. Aan de andere kant denk ik wel, dus als, je, als je als organisatie, in dit geval letterlijk, Zo'n reis onderneemt uh, in, de, in dit klimaat. En kijk, nogmaals, uh, China is een, wat, wat ze noemen een illiberal, nou niet eens democratie, maar wel hè, dus een autoritair uh, bewind. Uh, met, een, met, een, uh, met een soort schijn van openheid en vrijheid die uiteindelijk. Uh, hè, dus, dat, en dat zie je dat dat door heel veel, laten we zeggen, door de. Door de handel en zo daar, en door, ook door de politiek, die hebben daar niet zoveel moeite mee. Hè? De, nee. de wereld, aangezien je kunt China niet dwingen... want die zijn een stuk machtiger. Maar dat is ook het verwijten in die schrijvers. Hè? Van, ja, het is ook een hele grote markt. Dus we begrijpen wel dat jullie. Maar kijk, niet meer zij afspelen in die toer. je kunt zeggen van schrijvers verwachten we iets anders. Uh, en, maar goed, dat is ten eerste aan die schrijvers. En dat kun je, dat, ze, ze moeten niks. Uh, nee. Maar je zou misschien in zo'n organisatie in deze omgeving... Het wringt een beetje. Waar iedereen, uh, waar ook nog echt mensen vrij... of in dit geval indirect te maken hebben met die onderdrukking... namelijk dat een aantal schrijvers huisresten gekregen heeft... dan wordt het natuurlijk wel, dan ligt het echt voor je deur. Lidewerde, Pari? Nou, ik vind dat heel erg moeilijk. Uh, China is zich enorm aan het openen. En dan gaat het ons weer niet snel genoeg. En dan willen wij onze manier van snelheid en openheid eigenlijk opleggen. Um, het feit dat ze het al organiseren, dat ze al die mensen al laten komen. Het was gewoon ondenkbaar. Als er een hoge snelheidstreinongeluk ongeluk was, vroeger zouden we het niet hebben geweten. Of een mijnongeluk. En nu weet je het. Ja. Uh, door Twitter, hè, door Chinese Twitter gebeuren er dingen. Ja, maar ja, zo'n daar is het ook weer niet. Zo'n nou, button op doen. Ja, en dan denk ik, kijk, je hebt die uitnodiging geaccepteerd. Je weet een bepaalde voorwaarde en dan kun je daar wel moedwillig tegen ingaan. Ja, dat hebben we ook gezien met de Olympische Spelen. Je kunt ook zeggen, laten ja? we er zijn en laten we zien hoe het anders kan. Nee, maar kijk, want nu zo... krijgen die opgesloten schrijvers ontzettend veel aandacht. Ja, maar zoals Bas zegt, de, natuurlijk moet iedereen het sowieso voor zichzelf bepalen. Tuurlijk, ja. Maar instellingen... als je als schrijver, als, en dan wordt natuurlijk vooral de naam van Ramzi Nasser bijvoorbeeld genoemd... als je als schrijver uh, regelmatig anderen toch ook de maat neemt, de politiek hier... Hè? Als je bijvoorbeeld bij de bezuiniging op de kunst zegt... het is een schande en de kunst is er om de overheid te bekritiseren... wat hij deed op het Malieveld... dan is het toch wel gek dat je daar dan je mond houdt, of niet? Nee. Henk Berlef is voorzitter geweest van de pen. Weet je wel, die, ik, ik neem, er aan, neem aan dat hij daar echt goed over na heeft gedacht... welke je middelen waar moet gebruiken. Om dan als Amnesty te gaan eisen dat hij daar een speeltje gaat... dat moet hij verdomme zelf bepalen. Goed, helder. He? <laughs> allebei. Bas en Liederweide, allebei dank. We gaan weer naar de prachtige muziek van Daisy Korea luisteren. Sei Daisy Orea oh ja, Vianna. Ze zong eerst pop en rock, maar toen ze een aantal jaren geleden de Vader ontdekte, was ze meteen verliefd, gooide ze het een roer om. Uh, ja, hoe ging eigenlijk die bekering, Daisy? Nou, eigenlijk uh, door uh, uh, het geluk te hebben dat je tweetalig bent opgevoed. Want ik ben dus half Portugees en half Nederlands. Want en je moeder is. Mijn Portugees. moeder is de kleine en dat is inderdaad de Portugees. En mijn vader is de lange. Ja. En waar komt die naam Korea dan vandaan? Uh, van mijn moeder. Van je moeder? Van mijn moeder, ja. Ah. Ik heb daarvoor uh, gekozen. Ik vond deze Korea toch wat leuker klinken dan deze Scholten. Ah. Zit dus, uh, je vader? Ja, daar snap nou, ik helemaal niks van. Die zal <laughs> wel heel teleurgesteld. Nee, die, die, die, die heeft een school te mooier. Ja. <laughs> maar goed, dus vandaar inderdaad. Dus vandaar, nou ja, ja dat is in ieder geval het begin geweest. En, maar dat nou, is heel anders, toch, dan pop-rock? Ja, absoluut. Maar je vond uh, het veel mooier? Uh, nou, ik, ik zong dus al een aantal jaren. Vanaf mijn dertiende sta ik eigenlijk op het podium. En ja, dan begin je gewoon met de muziek die je eigenlijk om je heen hoort. En nou, ik luisterde veel naar uh, popmuziek. Dus dat wilde ik uitproberen. Ik vond zingen gewoon heel erg leuk. Ik vind overigens pop nog steeds heel erg leuk in al, uh, he, alle genres. Um, maar toen ik 18 was, toen uh, ontdekte ik eigenlijk de Fado in de ideale combinatie. Dat was in een kasteel en uh, buiten weliswaar, maar met, uh, met een goede glas wijn. En. Uh, uh, ik zag een prachtige zangeres, Cassandra dat is Lied van de Zee, uh, zingen. En dat is uh, mijn lievelingslied. Alle omstandigheden klopte. Ja, en het is gewoon mijn lievelingslied geworden. En ik dacht, ik ga dat gewoon ook proberen. Maar kijk dan moet je het ook nog lukt. kunnen. Hè? Er zijn ook mensen die zeggen, ja, je kan het eigenlijk alleen maar zingen... als je heel veel levenservaring hebt. Juist. Nou ja, goed, mijn Jij bent nu interprete... hoe oud? 24... Ik word deze maand 25. <laughs> Alvast gefeliciteerd, maar, <laughs> maar het kan dus. Nou ja, goed, kijk, uh, ik heb, merk wel dat ik al, uh, sommige teksten niet uh, nog kan zingen... Uh, Zoals? Dat wil ik ook niet. Nou ja, uh, inderdaad over uh, verloren geliefdes. of he, Bepaalde zware teksten waar, waarvan ik gewoon nog niet te weet van heb. Um, maar ik ben gewoon op zoek gegaan ook naar wat is mijn vado? Mm -hmm. he, wat is, wat is uh, een 24-jarige soort fado? En ik, omdat ik um, uit Zuidoost kom... ik heb heel veel culturen om me heen gehad. Ja. Ik heb heel veel kunnen meenemen en dat stop ik eigenlijk in een soort van eigen geïm... ja I eigen, eigen vaardigheid. Ik vind dat ja. dat het al vreselijk doorleefd klinkt eigenlijk. Dank u Eerlijk gezegd. Ja, je, je moet even beschrijven wat hier tegenover ons zit. Want ik vind ja. het curieus. Wil jij het doen? Ja, dat het is zo fantastisch. Doe het. Er zit hier dus een hoogblond mooie schepsel... wat dus uit Zuidoost komt. <laughs> wat, ja, Ik vind dat je een fenomenale stem hebt om dit te zingen. Dank je. Dus uh, ik weet niet... Is dit, jij zegt ik zoek mijn eigen vader. Heb je deze tekst zelf geschreven? Nee, uh, dat niet. Uh, Fernando Lamarines, dat is uh, ook een vaderzanger. Of uh, nou ja, is ook geen vader meer eigenlijk. Um, die heeft deze tekst speciaal voor mij geschreven... Uh, met de gedachte dat het een jeugdherinnering is van een plek waar hij heeft gewoond. Hij is wel voor Vienna. jou geschreven. Is. Hij is voor ja. mij ja. geschreven. Ja, zoiets Absoluut. bedoel ik, ja. Ja, ja. ja, ja. ja maar je, je ziet ook als je zingt, ik bedoel, dat je erin opgaat, dat je er ontzettend veel lol in hebt. Ik bedoel, oh, ja. dit, dat straal je oh, aan alle kanten uit. Muziek, uh, dat, uh, dat, dat ben ik. Dat heb je altijd ook als je pop zingt, dat, dat maakt ja. niet uit. Ja, ik studeer ook nog aan het conservatorium en daar doe ik de popopleiding. Dus de pop, daar kom ik toch nog niet helemaal vanaf. En, en je gaat de theater in, hè? Tour, uh, Wanneer begint hij? Uh, dat uh, gaat starten op 25 september. Oké, okay, dan daar ben je zo. Tour door Nederland. Tour door ja. Nederland. En dan ben je hier zo direct ook nog eens een keer te horen. Dus uh, het publiek wordt ongelooflijk verwend. Speeldata van jouw Toer zijn te vinden op je officiële site. Zeg ik er nog even bij. Deze correa aan Deze correa. Kom, we gaan je zo nog even... Uh, ja, mag nog een vraag? Dank dat ze... Ja, want, tot slot. Uh, uh, want Vado, ja, om die stem zo te beheersen... heb je een, een, een Portugese leraar of lerares? Of hoe train je die stem zo? Nou, ik, ik heb vanaf mijn twaalfde jaar ben ik begonnen met zangles. Ik wilde het wel meteen uh, goed doen. Ik ben vrij perfectionistisch wat dat betreft. Um, ja, en dan de Vado. Dat is een andere techniek. Ja. Gelukkig heb ik de, de taal mee. En kon ik die klanken wel goed koppelen aan technieken die ik al... Uh, weet En uh, nou, eigenlijk met mijn zangpedagogen, toen ik nog les had... Uh, heb ik besproken hoe nou vader gezongen kan worden. Want met dit als eigenlijk, resultaat? Eigenlijk zijn vader, uh, zangtechniek, never heard about Oh, it. kijk ja. aan. Nou, Dat is het gevoel. Ja. <laughs> Nogmaals, dank tot zover en we gaan je zo nog een keer horen. Dit is Radio 1 Opium. Heeft de roman nog toekomst? Over die vraag boog Bas Heijnen zich in zijn essay met de titel Echt Zien. Dat er geen nieuwe vraag is, bevestigt hij overigens onmiddellijk zelf door op pagina 1 Louis Couperus te citeren, die al een eeuw geleden verzuchtte dat de roman 2011 niet zou halen. Maar hier zit hij dan toch zelf, in ieder geval Bas Heijnen, schrijver. Eh, we zitten hier met een ja, literatuurcritica. Eh, er komt zo direct een andere schrijver, of nog hier of aan de telefoon. Eh, Bas, de, toch even dat eerste citaat van Couperus. Waarom dacht hij dat die roman 2011 niet zou gaan halen? Nou ja, omdat hij zelf eigenlijk dacht... dat in het genre wat hij deed... althans, er zijn eh, romans die in, in het heden afspelen... toenmalige heden, dus Den Haag... Eh, of in Indië, Stille Kracht... Uh, van oude mensen, Kleine Zielen, al die boeken. Hij had het gevoel dat die roman, die traditie waarin hij zat... dat eigenlijk alles wel ongeveer geprobeerd en gezegd was. En dan zegt hij, het is met, met Madame Bovary, dat was het grote schot voor de boeg, voor, voor dit genre. En zo het begin van de uh, 20 twintigste eeuw dacht hij van ja, het is eigenlijk allemaal al gezegd. Je kunt het hoogstens nog eens herhalen. En ik zie heel veel boeken die het allemaal... iedereen geloofde er heel erg in, maar ik, ik heb eigenlijk geen zin om te lezen. Mijn hele familie leest eigenlijk mijn romans niet. Als ze me tegenkomen, zeggen ze... oh ja, je hebt weer een uh, ja. uh, roman geschreven. En dan uh, zoiets van als ik maar niet hoef te lezen. Dus hij had een soort vermoeidheid. En ik vond het wel aardig, omdat het precies een eeuw geleden gezegd was. Dat is eigenlijk, ik denk nog maar eens over, aan mij over honderd jaar... dan worden er geen uh, romans meer geschreven. Er worden nog wel romanschrijvers geboren, maar niemand wil ze meer lezen. Nee, nou, nou, dat... dat is niet uitgekomen, nee. maar ik vond het wel een interessante gedachte... Mooi startpunt. Want kijk, als het gaat over dit soort vragen... is de, hè, de roman Toekomst, zegt iedereen... nou, de, die vraag speelt al honderd jaar. En, hè, de, en uh, kijk maar in de boekhandel, nou, liggen er nog genoeg. Dat is niet de discussie. Het gaat erom, eigenlijk waarom komt elke keer die discussie op... van ja. wat heeft de roman ons te zeggen? En als kunstwerk, niet als vermaak. Hè, want de thriller is razend populair. Misschien zegt dat ook wel iets over de populariteit van de echte roman. Dat bijna alle romans thrillers worden. Uh, maar waarom, waar, zit die, waar gaat die discussie nou eigenlijk over? En het tweede punt wat erbij... Bij kwam, is dat ik voor NRC Hansbad... waar ik voor schrijf, uh, afgelopen jaar een groot aantal hedendaagse schrijvers, C.D. Smith, uh, Vasquez, Colombiaanse schrijver, uh, en nog een aantal anderen gesproken, en allemaal hoe succesvol ze zelf ook zijn, zeiden ze ja, de literaire cultuur, de roman in de maatschappij, in de samenleving heeft uh, zonder meer aan, aan betekenis ingeboet. ingeboet. Dat betekent niet dat er niet prachtige romans worden geschreven, maar hè, de uitstraling van die roman, wat dat in die maatschappij eigenlijk uh, uh, aanzien staat, of eigenlijk invloed heeft, af. de maatschappij neemt af. Ja, dus, maar dus, dat is niet erg, zeggen ze dan want er zijn nog heel veel aandachtige geweest. In, die zin, in die, die zin is het dus ook inderdaad niet, niet alleen maar een... je zou kunnen zeggen, voor oude thema van couperus. Want je zou kunnen zeggen, ja, we zijn honderd jaar verder... en het bewijs is geleverd, door een man is er nog. Er zijn ook nu mensen, hè? die citeer je trouwens ook in je boek... Hè? Ja, dat is ook zo. Dat die, bij... die eigenlijk dat thema naar boven halen. Die ja, en, dit... en kijk, aan de ene kant kun je ook zeggen dat er ook wel aanleiding toe is. Kijk, die boekhandel verkoopt een stuk minder boeken. Als je die top bestsellerlijst staat, moet je echt zoeken net het, het, die roman van Binet, die net, uh, review, dat is wel een literaire roman... die hè, literair wil zeggen, het is een, een kunstvorm die wel nog succes heeft... maar er zijn in die top 60 staan niet zo heel veel boeken... die daaraan beantwoorden aan het profiel. Dat is toch gewoon vermaak. er is niks tegen. Ja. Maar als er, zeggen, als er een, een, je ziet toch wel dat die literaire cultuur heel erg... ook, hè, ook, ook in, in zijn uiterlijke vormen, het idee van de schrijver... Hè, en de recensent. vergis je niet, de invloed van de recensent. daar wordt natuurlijk al de jaren, laatste jaren... Heel veel over gesproken dat hij aan het afnemen is dat die markt op een andere manier werkt, maar geef dan voor de duidelijkheid toch even het verschil aan tussen, euh, nou ja, wat je de, hè, laten we zeggen de bestsellers of, of voor mij, bijvoorbeeld misschien het boek van Kluun of wat dan ook, en en de roman zoals jij die bedoelt. Ja, nou, kijk. Euh... Uh, die zijn ook in elkaar gaan overlopen. Kijk, vroeger had je, denk ik, uh, had je de literaire roman... die door de hogere burgerij gelezen werd. Hè, dus uh, zeg maar waar, waar kopiers voor schreef. En dan had je de, de Keukenmeidenroman. Maar inmiddels zijn die genres natuurlijk... Zijn heel veel mensen, die hebben natuurlijk gewoon een opleiding gehad. En het hele idee van de Keukenmeidenroman, je hebt die boeketreeks nog wel. Maar, als je maar zegt, er is ook een soort genre gekomen. En dat is veel, denk ik, het genre van uh, de, de, de literaire thriller. En, en die, die, die, die heel populair zijn. En die misschien wel qua thema's... wat meer aansnijden dan de voormalige keukenmeidenroman. Mij roman, maar toch ook wat minder thema's, wat minder diep gegraven in, in, in, in hun. Wat uh een echte literaire roman dan, moet doen. Ja, dat, en nou, nogmaals, mijn boek is absoluut geen weekklacht over uh, wat erger, dat, kijk, dat is al zo vaak gezegd. Van oh, wat erg, De roman kan zoveel en het neemt steeds maar af. En het is zo erg. Maar ik mag ik even bij mijn lieve ja. herken jij, uh, laten we zeggen, uh, de stelling: de roman neemt in betekenis af? Nou, dat is nou precies het probleem. Want ik heb het grootste gedeelte van Bas boek gelezen. En dat is de, de hele tijd vraag ik: wat vind ik, hoe lees ik, hoe lees ik, hoe lees ik, hoe lees ik? En het, het proces van lezen en, en, en erover denken en duiden. en. Nou, nu kom ik hier toch al een paar jaar boeken aanbevelen. Het, het is zo ongelooflijk moeilijk. En. Um, want de, wat, wat natuurlijk de grondslag aan dat hele boek van Bas is ook. Want hij zegt ergens op bladzijde 16: zegt hij van uh, dat hij zelf ook minder is gaan lezen. En dan denk ik, nou, als Bas al minder gaat lezen, wat moeten dat wij moet dan nog? nog? Weet je wel. Hebben nog, we nog, nog, nog niet een kwart wat van hij zijn zelf verstand. Ook dacht over. En dan staat er: er waren heus romanschrijvers die me iets nieuws te vertellen hadden. Er waren romans van nieuwe schrijvers die mijn bewustzijn verruimden, mijn blik opnieuw richten. Die me iets lieten ervaren wat altijd in mij gesluimerd had, ja. maar wat ik nooit onder woorden had kunnen brengen. Ja, en dan heb ik daar staan: wie dan? Noem ze dan. Ja, Bas. Maar allemaal doden kom je dan mee. Nee, nee, nee, nee er komt ja. ook nog, Ivy uh, Campbell komt er voor met Semantics uh, of Murder. En ik heb laatst een, een enthousiaste recensie geschreven over Ellen Hollinghurst. Ja. Maar ik wilde het mezelf niet te makkelijk maken. En he, je hebt vaak waar die cultuurcritische weekklachten, is van, uh, he, Wordt ik begrijp minder. het wel, maar de mensen begrijpen me niet. Ja. Meer. En ik, ik heb eigenlijk in het, het essay in drie uh, delen gepakt. Het eerste deel is van, waar gaat de discussie eigenlijk over? Ja. En die is zo oud als zoals couperus, maar misschien Misschien is het zoebatten, het, het, het discussiëren of het zorgen maken over de roman... hoort dat eigenlijk wel bij het genre? Dat is eigenlijk mijn stelling. Dat, dat die, die, elke keer die roman zich opnieuw moet bewijzen. Het tweede deel gaat over wat er is in, in onze cultuur is veranderd. Waardoor al die invloeden, uh, dat hè, het hiërarchische van vroeger... het verticale, het idee van de smaakmakers boven vertellen ja, wat wat goed is. En dat is natuurlijk verschoven. Dus probeer ik in dat tweede stuk uit te leggen... wat is eigenlijk veranderd in de cultuur... waardoor die literaire cultuur eigenlijk, zoals Gor Vidal ook zegt... Eh. Uh... Uh, ik was ooit een beroemde romanschrijver. En dan zegt iemand, ja, maar u wordt nog steeds gelezen. Zegt hij, maar dat bedoel ik niet. Het, het, het, het ja. idee van de beroemde romanschrijver is totaal Verhandeld. verwaterd. Ja. Ik ben er nog wel, het maar, de, het, het, ja? ik, maar de, mijn positie is er niet meer. En het derde deel? En het derde deel probeer ik heel persoonlijk... aan de hand van uh, een lezing van De Stille Kracht... onder andere van Couperus, een visionaire, schitterende roman... probeer ik uit te leggen wat literatuur... en eigenlijk zijn de eigen ervaringen van Couperus uh, hoe die verwerkt zijn in een roman... en waardoor die roman uiteindelijk veel meer resonantie. heeft veel meer diepte heeft dan die persoonlijke ervaring van Coupeers En dat is voor mij waar de aanknopingspunten wat Ma fictie wat de roman moet doen. zou kunnen doen. En, en is, dat... het, is het uiteindelijk een pleidooi toch voor de roman? Ja, absoluut. Alleen niet een gemakzuchtig... Ik heb niet gemak, het gemakkelijk willen maken. Nee. Nou ja, dat, dat is helder. Wij, nee, dat mogen is, wij, Liedewey, mogen mogen mij, wij ja. Want er staat iemand voor ons klaar. Van mij mag je alles, zegt wij Gelukkig. Mogen we even naar het uh, volgende onderdeel van het programma. Uh, want uh, ze staat klaar ze is 17 jaar. Vorig jaar belanden ze met een van haar gedichten al in de top 10 van van Doe maar Digma, dat is een poëziewedstrijd voor jongeren. Dit jaar won ze met het gedicht Meloen, een van de hoofdprijzen. Mocht ze optreden bij eh, Dichters van de Prinsentuin. En nu draagt ze een winnend gedicht voor. De 80 seconden van. Emmeke Bos: Spaanse kust aan zee. Een Spaanse kust aan zee, een branding vol met schelpen. En de schelpen, kusten terug. Meloen. Avond aan avond gevuld met het zacht uitlepelen van oude clichés. Banken bevlekt. Kamers overspoeld met geluid en stemmen. In de zitkamer een medegevangene aangetroffen. Tussen de schaduwen hebben we tv-licht losgelaten. Zo op de houten vloer waarna het langzaam de nerfjes incijpelde. Zeemeermin gespeeld tussen twee programma's in. Dramatisch licht kroop over haar armen heen en ze zei nog dat het net inktvis was. Met van die slijmerige poten, weet je wel? Toen verdween ze. De dag erna heb ik wel nog een haarklipje gevonden, maar meer ook niet. Ik denk dat ze een maloen gestolen heeft. Zo rook het ook als je bij de boekenkast stond. De definitie van fysieke pijn. Dat het je echt raakt. Zo dichtbij komt dat je het voelt als hete adem in je gezicht. Maar dan anders. Meer schroeiend. Meer vlekkend, Meer bloed op het tapijt. Applaus. Emmeke Bos. Ja, dit is, mag, eigenlijk moet verboden worden die bel natuurlijk. Als ja. je, dat dat die, de dwars dwars echt prachtige gedichten, Emmeke. Uh, waar haal jij je inspiratie vandaan als je gedichten schrijft? De ik gewoon en dan komt er een beeld in mijn hoofd. En dan... Een andere microfoon. Ik moet even zeggen dat je voor een andere microfoon zit. Nee, blijf jij maar zitten, want dan trekken... Oh, je... oh sorry. Nee, je moet toch even naar een andere microfoon. En moet je... die, die, de staande microfoon bedoel je, Peter? Of... Probeer eens wat. Ik dit. Ja, zo kunnen we je goed horen. <laughs> Waar komt je inspiratie vandaan? Nou, ik begin eigenlijk gewoon met een zin... en dan komt er een beeld bij en daar ga ik verder mee. Ja, het, gaat, het gaat nu goed, iedereen. Het gaat nu goed. En dan, Je begint met een zin die je invalt... Ja, dat, dat typ ik dan en dan denk ik, oh dat is zo, dat kan ik mee verder... of dan ga ik het net wat anders doen. En dan... er zijn, geen, zijn, zijn er thema's die je, die je meer uh, aanspreken of waar je sneller over schrijft dan anderen? Nou, ik schrijf heel veel over liefde en verliefdheid... maar het is gewoon omdat ik het heel makkelijk vind... want je kan er alles mee, je kan er woede in stoppen en verdriet en hoop... en het kan herkenbaar zijn en je kan eigenlijk alles uh, ermee doen. En wanneer schreef je je eerste gedicht? Toen ik net veertien was, dus drie jaar geleden. En hoe, wat was toen de aanleiding? Nou, toen kon ik niet slapen. En volgens mij kwam er toen een gedicht in mijn hoofd. Of had ik zin om iets op te schrijven. En toen heb ik een gedicht geschreven. En dat beviel zo goed dat je denkt, hier ga ik mee door. Ja, want ik was op mijn negende had ik al eens een gedicht geschreven, een paar gedichten. Op je negende al? Ja, maar die vond ik niet goed genoeg. Dus toen was ik er weer mee opgehouden. En op mijn veertiende, toen had ik weer een gedicht geschreven. En toen dacht ik, nou, dit vind ik wel aardig. Dus toen ben ik ermee doorgegaan. En wat zijn nu uh, je plannen uh, qua dichten? Ik denk dat ik kan gaan kijken bij het schipstrand. Ik vind het wel leuk om ermee door te gaan. Maar ik, ik heb niet precies een idee van ik ga dit doen of dat doen. Wij kijken met belangstelling uit naar je eerste dichtbundel. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Dank.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 Liedewijde Parie over uh, nieuwe boeken van buitenlandse schrijvers. Ik noemde even trouwens de naam van onze dichteres net. Emmeke Bos, onthoud die naam. Uh, Liedewijde Parie, je hebt weer drie boeken van buitenlandse schrijvers uitgezonden. Je bent ondertussen nog heel druk aan het bladeren in het essay van Bas. Nou ja, ik, want, ik, ik, ik zit natuurlijk nog er steeds... op <laughs> drie uur discussie. Nou, ja, nee, dat ik dat wil nu. nog even reageren. Want ik zit natuurlijk ja. te denken, je hebt, je, jullie vroegen mij dat te, te uh, lezen. Te lezen ja. En uh, dat heeft mij totaal van de pad afgebracht. Want ik kreeg uh, tegelijkertijd van de arbeiderspers, wat net uit is, Orhan Pamuk... De naïeve en de sentimentele romanschrijver, nou dat wil zeggen dat kreeg ik niet, dat heb ik, dat zag ik liggen, dat rukte ik uit de stapel, en toen konden ze niet weigeren natuurlijk. Um, dat is, uh, je hebt het gestolen uit... eigenlijk. Nou ja, god, ik doe er toch wat mee. Dus dat is een, heel, een hele mooie diefstal. Maar daar zag je linken nou, met dat... het essay van Bas. Nou, of... Ja, omdat natuurlijk... En, en daarom zei Bas ook terecht. van Dat is ook goed want tijdens het lezen. En daarom heb ik het ook niet uit. Omdat ik de hele tijd denk, wat vind ik zelf? En ik, ik heb er even over nagedacht toen alle poëzie voorbij kwam. Wat ik nou eigenlijk zelf vind. En, um, kijk, vroeger gingen mensen bij elkaar zitten. En dan hadden ze een roman geschreven. En dan kwam er een diepgaand gesprek. Nou, dat is bijna niet meer mogelijk. Bijna iedereen leest... Uh, en dat komt bij Bas ook langs, toch op herkenning, op identificatie. En ik, ben, ik zit natuurlijk aan de hele andere kant van het spectrum. Ik probeer mij niet helemaal te verdiepen in... wat is literatuur en wat moet het met ons doen? Want dan word ik een, een, een, een intellectueel en misschien ook een essayist... en dan ga ik geen boeken meer uitgeven. Ik moet ergens een weg weten te vinden tussen... wat fascineert mij aan een roman... en daar doe ik zo min mogelijk moeite voor om daar dan ook te benoemen... Uh, en ook dat ik toch met behoud van kwaliteit en eigenzinnigheid... boeken weet te vinden die voor een groter publiek zijn. En dat is, daar zit een soort opportunisme in. En wat ik ontdekt heb, en dat is... Uh, voor een deel komt dat ook bij Orhan Pamuk nog steeds uh, langs. Want die heeft het over de naïeve schrijver en, en de sentimentele. En de naïeve is, ik laat maar komen. Hè, net zoals de dichteres hier. Ik laat maar komen wat er komt en ik geef me over. En ik denk er niet meer over na. En aan de andere kant heb je dan sentimentele. Wat niet ons woord sentimenteel is. Maar meer van, ik denk en ik, ik, ik zoek structuur. Aan de ene kant zit Goethe. En aan de andere kant sinds Sheila. Ik heb wel 40 keer het uh, woord geniaal essay van Sheila komt langs. Dus ik raad je aan. Uh, mm -hmm. in maar, een... maar voordat we eventjes... Nou, van... En, en ja. dat is natuurlijk... Uh, wat we in deze tijd moeten doen... En zeker omdat er al zoveel somberte is en crisis en weet ik wat allemaal... Ja. Is iets wat mensen voor verstrooiing lezen... Maar waarvan wij denken... Nou, je kunt er ook nog wat over jezelf of over de wereld Leren. uithalen... Ja. Maak het niet te moeilijk. Ik geef elke zes weken les met, uh, met een oud studiegenoot, Frank. In yeah. Middelburg heb ik gisteren weer gedaan. En toen dacht ik ook weer... Uh, waarom zitten deze 40? Nou, het zijn allemaal dames. Vroeger waren er nog wel mannen. Maar op de een of andere manier hebben we die weten te verdrijven. Uh, waarom mannen, überhaupt als ze ouder worden, minder romans gaan lezen? Nee. Ja, Oké, okay, wacht even. Nee, we, dat even dat we gaan zo direct vraag. door over jouw tips. Want we moeten even onderbreken. Hier, helaas, we niet Helaas Henk, uh, Lieder, Henk van Osk, je weet, de radio is, is, is, is reuze streng. Er moet nieuws komen. Dus uh, je moet uh, nieuws We moeten even, we even, we even onderbreken. Over we iets. gaan zo direct uh, door. Nee, je mag nadenken. Je mag het zo direct ook vertellen. Uh, maar hier is Nos Nieuws met Freddy Ventijn. Radio 1 Het NOS-journaal. China heeft de nieuwe machthebbers in Libië gevraagd de belangen van Chinese bedrijven te waarborgen. De Chinese regering is bang dat Libië westerse landen gaat bevoordelen. omdat die hebben geholpen bij het verdrijven van Gaddafi. Peking heeft de bombardementen van de NAVO op doelen van het vroegere bewind altijd veroordeeld.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 Het toestel probeerde twee keer bij slecht weer te vergeefs op een eiland te landen. Daarna verdween het van de radar. Reddingsploegen zijn naar het gebied gestuurd om naar overlevenden te zoeken. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1 Opium. Als we zijn weer is, als... terug uh, bij Opium, uh, waar we doorpraten over de nieuwe buitenlandse boeken. Uh, boeken van buitenlandse schrijvers, de Prië. Je begon al over Oran Pamuk en uh, het, het verband tussen dat boek en het essay van Bas. Uh, het boek zelf, overigens, van Oran Pamuk. Ja, lezen, want heel toegankelijk. En uh, mijn punt was, want ik praat natuurlijk te lang door... lees die dingen nou eens naast elkaar. Lees Bas... En lees daarnaast nog eens uh, ja, subliem werk. Boeken de Kleine Zielen of Stille Kracht van Couperus. Het is niet stuk te krijgen, die doodje. Dus dat is heel goed. Uh, en lees Pamuk. Ongelooflijk leesbaar. De naïeve en sentimentele romanschrijver. Uh, maak het niet te moeilijk. Als je het niet snapt, lees je gewoon lekker door. En lees eens een boek wat hij noemt. Dat is eigenlijk mijn tip. Het is verschenen bij de Arbeiderspers. En vertaalt het het Engels door Hanneke van der Heijden en Margreet Dorlein. Uh, en dat kan je ook helpen. Oké, okay. en dan heb je en, nog twee andere boeken? Nee, ik heb er nog één, want ik uh, oh. kon niet alles deze week. Uh, de Mansarde, vertaald uit het Duits door Ria van Hengel. een van de beste vertalers uit het Duits die we hebben. Van Marlen Haushover. En uitgegeven door Van Gennep. Overleden schrijfster uit de Oostenrijkse literatuur. Nou, uh, dit is zo'n boek waar je inderdaad alle vragen die Bas stelt... Dus zeggen van, wat zegt het over mij? Wat zegt het over de wereld? Kun je er allemaal op loslaten. Dus dat is een mooi voorbeeld. Heel rustig boek. Je kan zeggen, er gebeurt niks. En aan de andere kant gebeurt uit de wereld. En dat, ja, als je dat nou in je hoofd houdt... van waarom heeft de schrijfster zo dit verhaal verteld... heel kort, samenvat het... een vrouw verdwijnt steeds naar haar uh, zolderkamer... om te denken. Er is iets gebeurd in het verleden... en van Lieverlee krijgt ze steeds een envelop... waar aantekeningen van haarzelf... over iets uit dat verleden inzit... En jij als lezer moet het bij elkaar puzzelen. En ondertussen bekommentarieert zij droog, komisch... vind ik eigenlijk haar eigen werkelijkheid. Zij heeft een zoon die niet meer in huis woont... en die komt ze nu al op bezoek. En die zegt hele vriendelijke dingen over vrienden van hemzelf... waarvan zij weet ze zijn niet waar. En dan beschrijft zij... Hij smeert het dagelijks leven een beetje met olie... om te zorgen dat het krijzen en krabben ervan hem niet kan verwonden. Nou, dus eigenlijk, hij maakt het leven mooier... Hè, zodat hij er geen last van heeft. Nou heb je dan, dan een uitroepteken bij gezegd. dat is dan zo'n voorbeeldzin. Waarvan je denkt, nou daar kun je dus tien keer over nadenken. En dan denk ik, dat zegt ook iets over hoe mensen leven. Hoe je naar de wereld kunt kijken. Hoe je jezelf kunt beschermen tegen die wereld. Hoe je ermee om kunt gaan. Dat zijn dingen. Dat is ja. de kracht van een roman. En dat, overigens, ja. dit is een heruitgave geloof ik. Hè? Is dit een is, heruitgave? er nou, nou, staat hier niet. een eerste druk volgens oh. mij. Is het oh. net oh. uitgegeven? Oh, oké. Okay, dan het dan is vroeger door. uitgegeven in 1969 in, dat in dat Duitsland. Be dat bedoel ik. Ja, oh ja. nee, hier staat Bessetol 1988. Dus het okay. is... Bas? Nou, ik wil er nog wel iets over zeggen. Eén ding die uh, uh, liederwij aanraakt is natuurlijk... dat zeker met uh, klassiekers wordt er vaak uh, op een beetje doodige manier over gepraat. het is of schrijven waar iedereen dan denkt... oh Den Haag en een beetje die tuttige sfeer en zo. Dus als je dat boek leest... Hè, ik ga het niet helemaal vertellen, dat is dat allemaal in mijn essay. Ja. Maar als je ziet waar het over gaat... het gaat over een blik die tekort schiet. Mensen die uh, proberen te leven naar een bepaalde normen... en uiteindelijk zien dat die normen in, hun, in een bepaalde omgeving... totaal niet aanslaan, helemaal niet. Hè, en als we nu... Als je, het nou je moet het uitkijken met actualiseren, maar je kunt wel dingen herkennen. Als je bijvoorbeeld die blik van die resident in uh, Stille Kracht vergelijkt met bijvoorbeeld: je hebt heel veel politici die denken van ja, schandaal bij de PVV, opspraak. En elke keer blijven die peilingen maar hetzelfde. Hoe kan dat nou? Want het eigenlijk alle logica zal zeggen... dat Wilders nu moet zakken in de peilingen. Maar, maar dat komt omdat ze niet verder kijken... dan alleen maar op, op hun eigen logische manier. En dat, dat, dat tekortschieten van hoe de blik op de wereld... van die resident in, die, in dat koloniale bewind... en daardoor uiteindelijk ook zijn ondergang betekent. Er is een plaatselijke regent, een inlander, die dobbelt, is verslaafd, zorgt niet goed voor zijn mensen, maar is veel populairder dan deze resident, die probeert het allemaal goed te doen, die rechtvaardig zijn. En dat is typisch het domein van de, rom, uh, van de roman. Dat in de normale wereld in een opiniestuk zou je schrijven, van God ja, het is een schande. Maar in de roman zie je, dus gaat het niet over logica, maar gaat het over de menselijke Goedewijk, natuur, het, over hij mensen, verder. Over psychologische uh, lagen in mensen, tegenstrijdigheden en, en onverenigbaarheden. En de mensen die aan de ene kant iets willen opbouwen, aan de andere kant iets stuk maken. vind je dat ook? De, de, de, de, da, daarom zei ik ook net: van, het is eigenlijk een pleidooi voor de roman. He, ja, essay, en, en de, de, de, de omgang met de roman, ook in de universiteit, is vaak heel erg school. Mensen leren in stromingen denken, in feitjes denken. Waardoor zo'n schrijver als couperus toch een beetje wordt bijgezet als een soort historisch meubelstuk. En dat moet je dan gelezen hebben, want het is een meesterwerk. Maar waarom het een meesterwerk is, ja. dan moet je het toch naar jezelf toe halen. En proberen uh, vanuit jouw blik, nu in deze tijd, te kijken wat dat boekje zegt. Hij ligt bloot, wat eigenlijk zonder uh, uh, ja, een roman te schrijven niet bloot te leggen is. Precies, en dat, en dat boek, en daarom is het de meeste werk, kan je nu nog lezen, en dan, en dan, is, het, dan is de context totaal verouderd koloniale bewind, en wat hij over de, he, de grote aanzeggen van de ondergang van het, van het Nederlandse kolonialisme, nou dat is heel knap van hem gezien, maar dat zal ons nu niet meer interesseren, want we hebben geen koloniën meer. Dus daar, ga, daar zit niet de actualiteit ja. van die roman, maar die zit in een diepere betekenis. Vind je ook dat, dat, dat schrijvers vanuit de morele betrokkenheid moeten schrijven? Nou, ik vind dat eigenlijk, kijk, je, je hebt een soort dooddoener in de Nederlandse waarin, dat zie je vaak, dat zeg ik ook ergens... dat mensen zeggen, ja, het gaat er niet om waar je over schrijft, het gaat er om hoe je over schrijft. Dat betekent met andere woorden, stijl is alles. Nou is stijl ongelooflijk ontzettend belangrijk... maar het wordt ook een beetje een fetish om dat te beweren... alsof... Het nergens meer over hoeft te gaan. Het moet ook ergens over gaan. Ik, ik zou zeggen dat er toch een verschil is tussen Primo Levi en alleen Van rooien, En dat zit niet alleen in de stijl, zeg maar. Okay. Uh, tot zover dan het essay. En als mensen het volledig willen weten... moeten ze natuurlijk ook gewoon lezen. Uh, het essay van Bas Heijnen echt zien. Uh, mag ik ook jullie nog een cultuurtip vragen, Bas? Heb jij nog een tip? Uh, nou, ik, ik heb een, uh, die, die roman van Alan Hollinghurst, uh, Het Kind van een Vreemde, The Stranger Child, vond ik echt een roman waarin je in het begin denkt van, oh, gaat hij dat doen? Dat hebben we al zo vaak gezien. De eerste vijf panelen denk je, hè? Een soort bijna een mengeling van Evelyn Waugh, Ian Forster, al die schrijvers uit, hè, die met de grote landhuizen en moeilijke gevoelens, zeg maar. Die sfeer. Dan denk je, ja, maar dat is toch al gedaan? Dat is een beetje retro. En dan gaat hij die, die wereld kantelen door steeds vooruit te springen in de tijd. En dan krijg je een heel ander roman, waardoor je weer dat gevoel van een roman dat je je blik uh, verf, uh, opnieuw gericht wordt op, op, op de wereld. En dat is denk ik de kracht van, een, en waar, van, waar, dat er af en toe romans bij zitten, waar Pamuk dat voor mij niet meer heeft eerlijk gezegd, uh, waardoor je plotseling iets krijgt van een soort, uh, bijna een soort lichte inzicht, uh, ja, of een, bijna een soort openbaring over, je, over hoe de manier waarop je de wereld de beleeft. De titel nog een keer? Uh, Het kind van een vreemde, Ellen Hollinghurst. er nog een tip? Ja, uh, vanavond uh, opent Manuscripta, uh, de grote manifestatie van uh, de CPMB. En morgen is het open voor het publiek westen uh, uh, Amsterdam. Alle uitgevers presenteren nieuwe boeken. Ga daar nou eens op zoek naar, naar iets wat je anders niet zo. lezen. Okay. Dan heb ik ook nog een. In Heerlen namelijk, daar is een theaterfestival aan de gang. Cultura Nova heet dat. Theater op locatie. En een van de hoogtepunten daar is Slava's Snowshow. Dat is een show van Slava. Een van de allerbeste clowns ter wereld. Met een absoluut indrukwekkende theatervoorstelling. Vanavond en zondagmiddag nog. Ook nog een fototentoonstelling over hem te zien. Van de Russische fotograaf Vladimir Mishukov. Dat zijn de tips. En als het goed is, hebben wij nu telefonisch contact met Rick Launsbach. Klopt, klopt dat, Rick? Ja, ik ben er. Ja, je had pech met de auto. Uh, gaat het allemaal goed met je verder? <laughs> nou, ik heb pech met mijn wiel. Met je wiel? Want, uh, het domme is, ik, ik zit in een auto die mij uh, uh, afgelopen tijd uh, heen en terug naar uh, Iran heeft gebracht. Uh, dat ging allemaal goed. En nu ben ik op weg naar... Uh, <laughs> Nederland is wel gevaarlijk. Maar we krijgen het wiel er niet af. Want, want uh, de moeren zitten zo moervast na al die uh, kilometers. Dat, uh, okay. We moeten ze los gaan hakken. Ja, nou ja, dan moeten we het maar even zo doen uh, per telefoon. Uh, jij wilde ook nog iets over het essay van Bas Heijnen zeggen? Wil je dat uh, in, het, in het gesprek over je boek meenemen of wil je daar liever vooraf even iets over kwijt? Uh, ik denk dat het mee kan nemen in, in, in, in je uh, boek, hè? In wat ik, ja, ja het hangt een je wel van wat je me gaat vragen. Laten we daar maar, maar even over beginnen dan. Nee, oké. Okay. Uh, je, je bent natuurlijk bekend als acteur en ook van je debuutroman 1953 over de watersnoodram. Je hebt nu een nieuw boek geschreven. Het ligt hier voor me. Een dik boek. Man, meisje, dood is de titel. Hoofdpersoon Abadeus de Ru, taalwetenschapper, gelegenheidsdrukdealer, reddeloos verliefd op een lesbisch duo... en vervolgens definitief de weg kwijt, geraakt in Afghaanse opiumvelden. Ik is even heel kort natuurlijk. Uh, het is een roman. Uh, wanneer kreeg je het idee voor dit verhaal, Rick? Um, Naar nou, tijdens een van die vermalen boekenballen, waar ik uh, natuurlijk nog nooit geweest was als, uh, als debutant, en, uh, maar als debutant werd uitgenodigd. En uh, waar ik met veel verwachtingen toe ging, maar natuurlijk enorm uh, de deksel op mijn neus kreeg, omdat werkelijk niemand met mij wilde praten. En, Waarom niet? Uh, ja, die kennen... nou, <laughs> dat weet ik niet. Ik denk dat ze dachten: uh, heb je een acteur die een computer gekocht heeft en denkt dat hij een boek kan schrijven? Zoiets zal er wel gedacht zijn. Je werd als schrijver niet op... serieus genomen. Nee, ja, misschien nee, ook begrijpelijk. Dat, uh, dat, dat, het schijnt dat je daar veel, uh, veel kilometers voor moet afleggen. Nou, Basijn weet dat waarschijnlijk al wel. Um, de de uh, quintessence is dat ik daar waarschijnlijk in die zaal op dat plusje uh, door de verzameling creatieve geesten en de, in mij toeslaande verveling... ik dacht, maar waar moet dan dat tweede boek in godsnaam over gaan... naar zo'n droomdebuut? En toen opeens toen zag ik al die intellectuele om me heen, ik ga een boek schrijven over, over het tegenovergestelde, over iets heel aards, over iets waar we heel erg mee bezig moeten zijn op dit moment. Waar het, uh, het boek op al uh... niet goed voor is. En dat is dit boek geworden. Ja, precies. Er, er lopen twee lijnen eigenlijk door elkaar in, in, in de roman. Hè? Kun, je, kun je die schetsen? Nou, het belangrijkste is dat ik uh, een beetje indachtig ook aan wat uh, de analyse van Bas uh, over de, de hedendaagse literatuur... maar hij neemt het ook heel breed, hè. hij neemt ook uh, literatuur van uh, 100 jaar geleden en met name ook couperus mee... waarin uh, al die romanciers en auteurs zich hebben afgevraagd uh, hoe, hoe, hoe vertellen wij nou onze verhalen zo goed mogelijk... en, en, en uh, hoe, hoe zetten we dat in vorm en uh, is dat wat een lang leven beschoren heb ik gekozen om een onderwerp te behandelen wat, wat, ons eigenlijk, wat eigenlijk iedereen aan zou moeten gaan, vind ik. En dat is uh, hoe wij ons als Noordelijk halfrond verhouden tot de rest van de wereld. En ten tweede uh, probeer ik dat zodanig op te schrijven dat het ook nog fijn is om te lezen. En daarvoor heb ik een persoonlijke lijn ontwikkeld van een, een man waarvan ik hoop dat je het heel erg leuk vindt om hem te volgen in zijn... Struikelpartijen, want daar komt het een beetje op neer. Een aankomende taalwetenschapper die ook allemaal dingen delibereert die nou ja, ook wel raakvlakken hebben waar, waar Bas het eigenlijk over had. Het onvermogen om je vierde taal uit te drukken of in ieder geval de werkelijkheid te schetsen. Precies, ja. Het is overigens een taalwetenschapper die een hartgrondige hekel krijgt, een taal. En een, een, een, een frisier ontwikkelt dat juist door die taal en de manier waarop wij dat in ons denken als instrument gebruiken. ...wij niet meer in staat zijn om een kern te vinden. Hmm. Nou, wat wil je nog meer in een roman? En dat, ja. wat is daarvan van Rick Launsbach? Nou, alles. <laughs> maar ik bedoel, want jij hebt zelf eigenlijk het tegendeel bewezen... ...van wat jouw hoofdpersoon zegt. Hè? Ik bedoel, je hebt net zelf weer een, een hele dikke roman geschreven... ...waarin je heel veel wil vertellen. Dus ook, neem ik aan, denkt dat je dat kunt in zo'n roman. Nou, als medium kijk, we, bedoelen... hebben we hebben alleen maar de taal als gereedschapsrek. Ik, ik kan moeilijk een boek schrijven met gevoelens. Want dat kun je niet opschrijven. Ja, je kan het opschrijven, maar er is niemand die het kan lezen. Dus als je, uh, als je iets wilt uh, behandelen... Waar, waarvan je denkt dat het belangrijk is... of waarvan het betekenis heeft... dan, dan, dan zul je natuurlijk uh, gebruik moeten maken van die taal. En het leek mij zo'n aardige paradox om een hoofdpersonage te ontwikkelen die uh, eigenlijk net als, als ik als schrijver eigenlijk een hekel heeft aan taal... omdat taal tegelijkertijd als instrument ook meteen beperkingen heeft. Ja. Ja. Herken je dat, Bas? Ik, nou, ik denk dat dat de kern raakt. Omdat je, uh, een roman moet altijd een soort gevecht zijn... om zoveel mogelijk over die werkelijkheid en over jezelf... T, t, on, tot uitdrukking te brengen. Maar als het een gemakzuchtige uh, involoefening wordt, dan, eh, die taal gebruik, dan gebruik je een sleetse taal. Dan gebruik je dus een taal die al heel vaak gebruikt is. Eh, een verhaal die al heel vaak vertelt. En de dat hoeft dan een pens. vorm van herkenning op die in wezen niet uh, iets nieuws aan je onthult. of, of een kern raakt die uh, waar je tegen die tast, maar die je niet kunt raken. En ik denk dat daar zit, uh, en dat komt eigenlijk letterlijk zo in het essay voor. Daar zit de spanning van de roman die. Die, uh, die, die kunst wil zijn, die echt iets wil ja. zeggen over... Ik, ik over... denk dat de hoofdpersoon uit Riks zijn boek... Uh, jouw essay met instemming gelezen had. Mag ik ook even naar het andere deel, uh, Rik? Die, die, die strijd tussen Oost en West. Hè? Het speelt zich natuurlijk af in Afghanistan. Als, als ik jouw boek zo lees... ben jij volgens mij geen fan van de militaire inzet daar. Nou, uh, dat ligt te uh, uh, Overigens is het zo dat het boek niet... Over Afghanistan gaat. Want het, het is maar. Het zijn een aantal hoofdstukken die zich daar gaan afspelen. Als frontlinie, zou ik maar zeggen. Maar de, de belangrijkste voorhoede- en achterhoede gevechten die vinden toch ergens anders plaats. Um, en onze. Ik, ik heb niet de illusie dat ik uh, me daar nou van af kan maken. of het nou wel goed of niet goed is dat wij ons daarmee bemoeien. Feit is Je bent er ook de geweest, de... hè? He? Voor het boek. Ik ben er geweest. En het feit dat we ons ermee bemoeien, dat is, er roept een aantal vragen op, waarom we dat doen. En dat heb ik proberen te beantwoorden, niet in een politieke manier, maar op een hele persoonlijke manier. Ja. Nou ja, je, je laat bijvoorbeeld ik... de hoofdpersoon uh, zeggen, zolang tegen een Amerikaanse militair, zolang jullie bang blijven voor dodelijke slachtoffers, zul je geen enkele oorlog winnen, Afghanen zijn bereid tot het uit te gaan, grote offers te brengen, wij niet, daarom zijn wij de lafaards, zij de helden. Ja. Nou ja, dat is een opvatting waar ik me wel in kan vinden, bij wijze van spreken. Omdat uh, wij zijn in wezen, um, Dan ga ik het hier hebben over dat noordelijke halfrond het is helemaal niet zo dat ik denkt van god, dat wordt dat een saai boek. Maar ik, het, het is wel zo dat in onze westerse manier van denken, uh, geloven wij dat wij conflicten kunnen oplossen met techniek, Hè? met techniek. ...geavanceerde vliegtuigen en uh, laserbommen enzovoort. Maar de essentie van het conflict oplossen tot op het bot... ...dat zijn we verleerd. Dat kunnen we niet, dat willen we niet. En dat is ook geen draagvlak voor. En dat gaat over leven en dood. Is en dat ik, ook... Ik... Gisteren toevallig sprak ik Dick Berlijn ook op deze zender hierover... ...die zei ja, en soms moet je dus bij dit soort operaties... ...vuile handen kunnen maken om dingen te verbeteren. Ja. Nou, dat is natuurlijk de essentie van oorlog. En uh, het grappige is dat wij denken, wij, wij begeven ons in allerlei gewapende conflicten... maar we denken dat wij dat met schone handen kunnen doen. En elke bodybag is er één te veel. En dat is er natuurlijk ook één te veel. Want wij willen helemaal geen, geen dode soldaten naar huis laten komen. Maar als we dat niet willen, moeten we ons eigenlijk niet in conflicten begeven. En het hoofdpersonage denkt, en dat is in mijn ogen terecht... wij kunnen, wij kunnen ons het land langer niet meer permitteren om, om voor dingen weg te lopen. We zullen sommige dingen onder ogen moeten zien. In zijn, in zijn visie is dat de... ...oeroude strijd tussen Oost en West... ...en daarmee bedoel ik niet de Sovjet-Unie... ...maar daar bedoel ik mee levelijk het Oosten. Uh, dat moeten we aangaan... ...en dat kunnen we eigenlijk maar op één manier aangaan. En uh, ik, ik, door daarin in te verdiepen... ...in die verschillende standpunten... ...dat is natuurlijk het privilege van een schrijver... Uh, ...kom je zelf op hele... Ja, ...wonderlijke gedachten en conclusies... Uh, ...waardoor je hoopt de wereld een stukje... Te kunnen duiden, en dat is precies wat uh, meneer Heining in zijn analyse natuurlijk ook betoogt, waar de roman voor staan moet. Waar staat de titel voor? Man, meisje, dood? Ja, zo kort mogelijk. Om, <laughs> om, om zo min mogelijk de belemmering van de taal uh, uh, ja, tegen dat. te komen. En, uh, ja, en het is natuurlijk, je bent als, als uh, dat gedoe over titels altijd. Het, je, je wordt er, op een gegeven moment had ik er zo genoeg van, van die discussie. Uh, uh, dat, ik wilde eigenlijk het boek Het van ravijn noemen, maar dat mocht niet van de uitgever. <laughs> ik, ik denk dat Bas het een betere titel vond. Maar nee, maar ja. het uh, is ook zo'n uitgeversdogma uh, ja. om, om nooit dood in de titel te doen. Want dat, uh, maar dat lijkt, vind ik heel goed dat, uh, dat u dat doorbroken heeft. Dat, ja, uh, ja. Oké, okay. ja. het, is, het is de titel van het boek en we weten nu ook althans deels uh, waarom. Ik, ik dank je dat je toch nog even aan de telefoon kon komen. Ik wens je veel sterkte daar met je auto. Ik hoop dat je, uh, dat je er weer in slaagt om hem uh, aan het rijden te krijgen. Nou ja, ja, ik ben ik ben heen en terug naar Iraag gereden. Dus dat het moet ik moet... geklopen als ik dat niet uh, nu op kan lossen. Maar het lukte weer niet in de tijd tot zijn. waarvoor mijn excuses. Rick Lansbach bij Deze uh, verleend. Uh, het boek is uitgegeven door de bezige bij en natuurlijk de koop. En ze staat alweer klaar voor de prachtige vader Daisy Correra. Encosta a tua cabecinha, no meu ombro, e chora e conta logo a tua mágoa toda. Pa Encosta a tua cabecinha no meu ombro, chora e conta logo a tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, juro que não vai embora. Que não vai embora, que não vai embora. E encosta a tua cabecinha, no meu ombro chora, e conta logo a tua mágoa toda para mim. Gosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo a tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro juro que não vai embora Que não vai embora porque gosta de mim Amor, quero o teu carinho Porque eu vivo tão sozinha Não sei se a saudade fica, se ela vai embora Se ela vai embora, se ela vai embora, não sei se a saudade fica, se ela vai embora. Daisy Correa. En nogmaals, vanaf 25 september toert ze met haar theatervoorstelling door het land. Afgelopen donderdag opende Joop van den Ende... met uh, het uitspreken van de staat van het theater. De zesde editie van het Theaterfestival 2011. Dus dit jaar de beste voorstellingen uit het afgelopen theaterseizoen... zijn daar nog een keer te zien in Amsterdam. Voorstellingen waar we een paar fragmenten uit hebben geselecteerd. Sartre, jij hebt je hele leven nagedacht over de zin van het leven... En het enige waar je dan mee aankomt, is de leegte. Niemand komt na drie jaar nog terug, paard. Dat is vind jij nou, dat zit ja, ik, ja, maar dat zit zij ja. We zitten op dit moment in het epicentrum van ons enthousiasme... ...voor een gedereguleerd, op de markt gericht kapitalisme. Wij zijn kinderen van de zon. De zon brandt in ons bloed. Voorstelling heel mooi. A heel mooi. We hoorden fragmenten uit Zart gezegd sorry van Laura van Dolron... bij het Nationale Toneel, Al mijn zonen van toneelgroep Amsterdam... Natives 2 van het Rotterdamse gezelschap Wunderbaum... en Kinderen van de Zon bij toneelgroep Amsterdam. Allemaal geselecteerd voor het theaterfestival. Aan de telefoon onze theaterrecensent Annette Embrechts. Annette, goedemiddag. Dag Jan. Er zijn maar liefst 22 voorstellingen te zien op dat uh, festival. Uh, de aanslag, Mighty Society 8 bijvoorbeeld bij het kanaal naar links. Uh, welke mogen we niet missen, vind jij? Nou, ik heb er een aantal geselecteerd die mensen zeker niet mogen missen... ...die allemaal te maken hebben eigenlijk met de onbetrouwbaarheid van de mens. Vanavond staat bijvoorbeeld Alice in Wonderland... ...een bewerking van het noord nederlands toneel van Co van de Bos. En dat is echt, ik vind het een van de beste bewerkingen van Alice in Wonderland die, die er is. Het verhaal van Lewis Carroll wordt natuurlijk nogal eens bewerkt... ...van het meisje dat in het konijnhol valt. En dan allemaal personages tegenkomt die gek zijn. Maar hier komt ze volwassenen tegen die niet alleen gek zijn... En... ...waanzinnige dingen zeggen... ...maar die ook nog eens volstrekt onbetrouwbaar zijn. En je herkent er bijvoorbeeld Frietzel in... ...die vreselijke vader met die opgesloten dochter... ...in die kelder. Ja. En dat, dat die maatschappijkritiek... ...en ook dat mensbeeld... ...wat Kool van der Borst had schetst... ...is zo aangrijpend... ...dat het niet voor niets is dat de wijkjury... ...deze voorstelling geselecteerd heeft. En de wijkjury, dat is een aparte jury... ...van in het algemeen getone vrouwen... ...uit Amsterdam. En die waren... Helemaal gegrepen door deze voorstelling. Onder de eh. Is het een goede afspiegeling eigenlijk, al die voorstellingen van het afgelopen theaterseizoen? Zeker, het is een heel rijk programma. En je, heel veel voorstellingen waar een enorm engagement of politiek kritiek zit erin. Of, of de actualiteit komt erin terug. Nou, ja, neem nou uh, je noemde hem naar de Mighty Society, uh, Geert de Musical. Die is ook nog te zien. Oh, van uh, Geert Wilders. Ja. Die gaat over Geert Wilders. En daarin wordt... Het, het, het entertainment op de hak genomen. De, weet je, een beetje de, de tsunami van al die musicals die we over ons heen hebben gekregen. Daarom heet hij ook wel een anti-musical. Maar ook uh, het populisme en de taal die uh, die populisten uitslaan. Het Geert Wilders natuurlijk aan, aan kop. Het bijzondere is overigens, de wijkjury zag die voorstelling ook. En die vonden zij niet goed, want ze waren helemaal geschokt dat die teksten van Geert Wilders op het toneel te horen waren. Zomaar maar herhaald worden, ja. Ja, en zij, zij snapten de ironie niet. Dus dan merk je weer dat je... Ironie is soms toch wel cultuurgebonden. Of je begrijpt dat je iets op de hak neemt... of het serieus bedoelt. Zij namen... Ja, zij waren bijna beledigd... dat die teksten van Geert Wilders in de musical... en die anti musical te horen waren. Maar hij is heel scherp uh, van Erik de Vroet, uh, Dus de uh, anti-musical yeah. Geert, de musical. Het eindigt het theaterfestival met het uitreiken van de prijs. Hè? De, de Louis-Door en de Theodor. Wie gaan ze winnen? Uh, ik denk Elsie de Brouw voor, uh, voor GIF, denk ik. En ja, het zal, zal uh, spannend worden tussen uh, Gijs groep van Asschat voor zijn, zijn rol in Richard de Richard III derde, de derde, derde ja. ook genomineerd voor de AVO Toneelpublieksprijs. Het oh. is natuurlijk een hele leuke, muzikale bewerking van Orkate. Of Jacob Derwig heeft ook een aparte rol in Kinderen van de Zon, als Pavel, een, een, een, een uh, eigenlijk verknipte wetenschapper. Nou, het zal spannend worden. Het was sowieso uh, spannend tussen die. En, en Ria Eimers, vergeet Ria Eijmers niet uh, voor Niet te vergeten, rol, Oklahoma. Ja, hoewel ja. die voorsting niet eens de allerbeste voorsting was, maar de haar rol. De rol is ijzersterk. Ja. Annette, we gaan het zien wie er gaat winnen. Ik dank je wel. Uh, tot volgende week. Wij zijn daar natuurlijk als Opium Live bij aanwezig. We doen rechtstreeks verslag vanaf 9 uur s avonds op Radio 1. Dus je kunt gerust luxe thuis blijven om te horen wie er gewonnen heeft. Dan even iets heel anders, want hier aangeschoven is Henk van Middelaar van de NTR. Want zometeen, na vier uur, wordt hier in Carré de NTR Radioprijs uitgereikt. De twintigste editie van wat vroeger de RVU Radioprijs was, hè Henk? Ja, dit is de twintigste editie, maar we zijn gefuseerd. Dus nu heet het niet meer RVU, maar nu heet het NTR. NTR. Hij is nog belangrijker geworden. Dat weet ik niet, maar <laughs> hij is nog steeds even leuk. Het is een aanmoedigingsprijs voor studenten van opleidingen voor de school van journalistiek of postdoctorale opleidingen aan de universiteit hier. En in Vlaanderen zijn het uh, studenten die meestal op een dramaopleiding zitten... en zo documentaires maken. En hiermee hoor je straks, als je gaat luisteren, luisteraar... meteen het grote verschil. Ik zei beneden straks, we hebben al een voorprogramma gehad van een uur. Uh, Nederlanders zijn op zoek naar uh, feiten, naar waarheid. Belgen naar uh, schoonheid en troost... Dat is het grote verschil tussen de Belgen en de Nederlanders? Ja, dat lijkt zo in die verhalen... waarmee ik geen kwalitatief oordeel uh, over de producties. Maar je loopt niet je... vooruit op de keuze van de jury? Nou, er zijn twee prijzen. Eén in de rubriek uh, informatief... Journalistiek, zeg maar, en één meer in het persoonlijke culturele hoek. Oh, dan dus weet je uh, wie naar wat krijgt. Hè? Nou ja, de, de eerste gaat de, naar de... Nederland, de tweede naar Vlaming. Nee, nee, oh. maar, nee, zo werkt het niet. Ik probeer de spanning erin te houden. Ah, Ik probeer het een beetje, ja. uh... We hebben in ieder geval een Nederlandse winnaar, want alle inzendingen die in die informatieve hoek zitten, komen van Nederlanders. Nederland. En alle anderen die in die meer persoonlijke hoek dus zijn, zijn Vlaamse studenten. Zijn. Het is man het... tegenover vrouw. We gaan het zo allemaal horen. De gasten en de kandidaten zitten hier allemaal <laughs> klaar. Uh, succes en plezier.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 Helemaal niet zo zelend. Het laatste nieuws uit Medialand, de Nationale Nieuwsquiz en het Radiodagboek. Elke werkdag van kwart over twaalf tot half twee, lunch. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Vanavond een nieuwe aflevering van Langlevende TV met Jan Smit.